van Kamp met het nws journaal Rusland heeft afgelopen nacht een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. In steden door het hele land zijn explosies gehoord. Volgens de autoriteiten zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Oekraïense leger meldt dat er bijna 500 drones en 60 raketten zijn afgevuurd op Oekraïne. Bijna de helft van de drones zou zijn vernietigd. Bij het afslaan van de aanval is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot had geen tijd om zijn schietstoel te gebruiken en is omgekomen. In de Amerikaanse Senaat is de eerste stap gezet in het aannemen van een belangrijke belastingwet van president Trump. Met een nipte meerderheid stemden 51 senaatsleden voor en 49 tegen. De wet moet tot grote belastingverlagingen leiden en de regering Trump wil ook flink meer geld uitgeven aan defensie. Tegenstanders wijzen op de toename van de Amerikaanse staatsschuld. Die kan daardoor naar verwachting oplopen met 4 biljoen dollar. In een kantoorpand in Oosterhout in Brabant is vannacht rond half drie brand uitgebroken. Vier mensen waren nog binnen toen dat gebeurde. Eén van hen raakte gewond. De vlammen kwamen uit de zijkant van het gebouw dat op een industrieterrein staat. Rond half vier was het vuur weer onder controle. In Belgrado zijn tientallen demonstranten gearresteerd. In de Servische hoofdstad waren 10.000 mensen gisteravond op de been... om te protesteren tegen de Servische president Vučić. Ze eisen opnieuw vervoegde verkiezingen. Er wordt al maandenlang gedemonstreerd in Servië. Protesten begonnen in november nadat 15 mensen om het leven kwamen... toen de overkapping van een treinstation instortte. De Britse minister van Cultuur wil opheldering van de BBC over het uitzenden van een optreden van de band Bob Willem op het festival Glastonbury. Tijdens de show riep de fondman van de band Free Free Palestine en wenste niet het Israëlische leger dood. Politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het weer: het wordt een warme zonnige dag. Langs de kusten op de wadden wordt het maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur plaatselijk oplopen naar 31. Op morgenzon wordt het net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 and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 En hem is bas. Die zat de vanten in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht is net of er wat op mijn knacht. Maar toen kreeg ik die gaatjes in de gaten. Ik zag nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al fout. Ik zag twee matten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot de Ik zal het echt waar maar laten. Er wonen twee matten in mijn oude jas. Yes. En die twee matten, die wonen ter pas. Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet dat tril gelukt Hij vreet me heel in je sterk Alleen voor haar die dat van mijn mot. Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dat er van moed In mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens Maar dat was mijn eigen wijze wens Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen Huh, en als jij mijn relaties tegen mij. Maar joh, breed toch die jas in de stomerij. Want het vocht dat begint dat knapjes te verminderen. Maar juist zo vagebond als ik niet vond. Pas reuze is je schikt met zijn oude jas twee motjes en tien matje, kinderen. Een familiematje, woont er in mijn jas. Ik laat er een potje, maar zit geluid de je zitten je boven in de kracht en eet zich een volle maag. af. Je mijn een hele jas. Omdat de mat toch leven wordt. Die liefde En wat Met je. wonen in een jas. Met een van je. wonen in mijn jas.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 Tell mm -hmm.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 deed hij op acht jaren geleden voor het eerst mee met de talentenjacht. Terwijl Stine meldde Schuitmaak zich aan voor de Voice Kids. Daar kwam hij door het krijgen van een baard in de keel niet te door. Voor, uh, voorafgaand aan de uitzendingen houden voorronden heen. In de opvolgende jaar had Schuitmaak zich niet nogmaals opgegeven dat er zijn lievelingsmuziek er niet mocht zingen.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 Alle je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen om bij te denken: Splitsende lampen, een motor die draait. Toch waar zit een in je Ik weet nu dat er een engelbewaling bestaat. Je kunt maar niet zien.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 je slaap heb je toch rijden maar door, een engel de vader die bijna beloofd. En dan zie je broeder, alles is wit, het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een vraag als onze gezet. Steven dus je klaar Ik weet niet of Dat zo'n engel bewaarder op je bent Ik kan het weten Ik ben het zelf eens door Dat er een engel bewaardend bestaat Je kunt haar niet zien Als ze zachtjes tegen je praat Ik weet het en Dat zo'n engel met op je let Ik kan het weten Ik ben er zelf eens doorgeret Ik kan het weten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 I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 Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt Soms iets te veel, Mijn vriendje weet toch hoe het gaat Maar elke cent die was het waard ja. Mijn hart gaat sneller kloppen, als ik hier loop ben ik niet te stoppen Gooi die bar vol, voor mij een rondje Tino en Mark nemen nog een shotje En ik zeg Lijnen in de buurt Maar wordt het later dan vervaagt het met het uur Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur Het is altijd een avontuur oh. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik hier loop en ik niet te stoppen Gooi die maar vol toe voor mij een rondje Tino en Mark nemen nog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 een we, hotste, botsten, zo gezellig gezellige door elkaar. In mijn tante, die, wie, wie, wie, ik naar? Al door het herderijen, wat hoeft het wel beduid? Kom, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. De chauffeur die door het laaien lekker in de olives. Zeg, ik zal hem eens schuhe vergeven. Ik heb een auto, eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen en met een vreselijke vaart. om oh werd toen mijn opaag. Greep mijn tante bij de knie. Ik we botsten, neem, we botsten, zo gezellig deur, in me In mijn tante, dier, wie, wie, het, ik na. Al deur, het herderijen, wat hoeft het wel beduid? Kom, laat het ding toch stoppen, want ik moet er Muziek Molvenegi, riep ik het vermoed dat hij want die rare naar jongen kietelt met telkens en mijn bij. Pieter zei je zal je echt het, het kindje heeft mij geen last. Enkel bij het nemen van de boogjes, hou ik er een derde vast. E Hootste, niet de badste, zo gezellig gedurfd door elkaar. In mijn tante die, wie, wie, wie met git me voor een Al duurt het harde rijen, wat hoeft het wel beduiden? Kom maar, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Hij door het vallen, haar pantalon gescheurd. Potverdorie, riep zijn nadig. dat is me nog nooit gebeurd. Maar die moest de schade dragen, in een welgemeen verzoek. Kochten ze bij Frut en Dreesma een splinternieuwe onder de broer. Ene, we hootste nieuw, botste, so zag een deur met elkaar. En met tante Giri, wie, wie, met wat ik al door het herdraaien. Wat hoeft dit we wel bedacht? Kom maar, dit ding toch stoppen, want ik moet er aan. Zo'n gezellige deur mekaar. In mijn tante dier Goed, wat word ik naar? Al duurde het herderijen, Wat doofde de welbedaar Kom maar laat de ding toch stoppen Want ik moet eruit Gaat, dan vergeet ik weer hoe leuk je bent en dat jij altijd voor moet gaan. Je zal het niet snel zeggen, maar je mist me veel te vaak. Schat, mijn tijd is nu van jou.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 zometeen veel plezier met 3FMJS en ik zeg misschien tot volgende week, tot ziens. denk u wel eens terug aan die eerste dag ik weet nog precies wat ik toen dacht voelde al meteen dat jij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 Maar, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit.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 Het nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur. Jeroen van Kamp.